stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Uiteindelijk uh, is de kogel toch door de kerk. en heb ik dus uh, gisteren getekend en uh, erg blij, erg fier en uh, ja, nu begint het werk natuurlijk. Hè. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en waag